Prins Nogin en zijn slechte oom. Prins Nogin en zijn volk de Nogs woonden in Nogland. In de winter waren de bergen bedekt met een dikke laag sneeuw en de meren en rivieren waren bevroren. Prins Nogin was getrouwd met prinses Nuka die hij tijdens een van zijn zeereizen in een ver land had ontmoet. Prins Nogin had ook een oom. Hij was helemaal geen aardige oom. Daarom had prins Nogin tegen hem gezegd dat hij in zijn kasteel aan de andere kant van de baai moest blijven. Als hij geleerd had aardig te zijn, mocht hij op bezoek komen. Op een dag zag de slechte oom van prins Nogin vanuit de torenraam van zijn kasteel... dat er Nogs bezig waren een grote tent op te zetten bij de haven... De nogs deden dat ieder jaar als ze een dieren- en groente-tentoonstelling hielden. De onaardige oom zag dat de nogs grote vette schapen met een dikke vacht en koeien met lange horens naar de tent brachten. Andere nogs hadden groenten bij zich: grote bloemkolen, reuzenkomkommers... heel lange spersiebonen en nog veel meer. Tor de nog had, zoals ieder jaar, een pompoen meegebracht. Maar dit jaar was zijn pompoen zo groot dat Thor hoopte dat hij er de eerste prijs mee zou winnen. De eerste prijs was een grote gouden beker. Toen de oom van prins Nogin zag dat alle Nogs in de tent waren... bracht hij vlug een paar zware zakken en een vogelkooi met een gele vogel naar zijn roeiboot. Hij roeide naar de oever waar de tent stond... Maar prins Nogin, die samen met prinses Nuka net onderweg was naar de tent, zag hem aankomen. Zij moesten een winnaar kiezen en de eerste prijs uitreiken. Oom, riep prins Nogin boos, ga terug naar uw kasteel. U weet heel goed dat u in uw kasteel moet blijven tot u geleerd hebt aardig te zijn. Maar zijn oom roeide gewoon verder. Ik ben aardig, zei hij, terwijl hij op de kade klom. Ik ben de aardigste oom in heel Nochland. Ik heb mooie dieren en prachtige groenten voor de tentoonstelling meegebracht. Laat me alsjeblieft meedoen, nog Prins Nogin. Prins Nochin geloofde zijn oom eigenlijk niet. En hij wilde hem terugsturen. Maar prinses Nuka zei, we kunnen hem binnenlaten als hij belooft dat hij aardig zal zijn. Laten we hem een kans geven, anders zullen we nooit weten of hij wel of niet aardig is geworden. Ik zal echt aardig zijn, zei de oom. Ik zal zo aardig zijn dat ik zeker de eerste prijs zal winnen. Hij bracht zijn dieren en groenten naar binnen. Er klonk trompetgeschal. De tentoonstelling kon beginnen. Prins Nogin en prinses Noeka liepen langs de tafels met groenten en bekeken alles heel goed. Ze vonden de pompoen van Tord de Nog heel mooi. Maar de pompoen van de oom van Nogin was nog groter en mooier. Prinses Noeka keek nog eens goed naar de pompoen van de oom van Nogin. Je oom is nog steeds niet aardig, zei ze. En ze prikte met een speld in de pompoen. Er klonk een harde knal en opeens was de pompoen verdwenen. Want de pompoen van de oom van Nogin was een beschilderde ballon geweest. Prins Nogin en prinses Noeka liepen naar de schapen. Het schaap van de oom van prins Nogin was heel zwaar en had een heel dikke vacht. Dat is geen schaap, zei prinses Nogeka, maar een varken waar wol op is geplakt. Het varken knorde en knikte, want hij had het helemaal niet leuk gevonden voor schaap te moeten spelen. Prins Nogin en prinses Noeka liepen naar de vogelkooien met gele kanaries. De kanarie van de oom van prins Nogin was prachtig goudgeel en heel groot. Laat uw kanaries eens zingen, zei prinses Noeka tegen de deelnemers. Alle kanaries begonnen prachtig te zingen, behalve de kanarie van de oom. Oom, zei prins Nogin, laat uw kanarie ook zingen. Kraak! Kra, kra, kraste de vogel, want het was geen kanarie, maar een grote, goudkleurig geverfde kraai. Oom, kom hier, zei prins nog in boos. Maar zijn oom was verdwenen en hij had de gouden beker meegenomen. Daar loopt hij, riep Torde nog. Daar, met de gouden beker naar zijn roeiboot. De oom sprong in de roeiboot en roeide weg. Haha! Riep hij. Nu heb ik lekker toch de gouden beker, want ik ben niet alleen de aardigste... ...maar ook de slimste oom in heel Nogland. De slimste bent u zeker niet, zei prinses Nuka, want ik heb een gat in uw boot gemaakt. De boot begon langzaam te zinken en even later ging de oom van prins Noggin kopje onder. Maar omdat de Nogs nu eenmaal aardige mensen zijn, haalden ze hem gauw uit het water. Maar ze waren wel zo verstandig dat ze hem terugstuurden naar zijn kasteel.